บุ๊ก <Book> 2สิบสสี่ส e บหิมะสีขาวดูสเนลิส์ว t ต e sneeuw is wit พระอาทิตย์สีเหลือง de zon is geel de zon is geel อนจสีเสีสีเหลืเดรีเสีเเดอร์งรีเสีดง ท้องฟ้าสีฟ้า De hemel is blauw De hemel is blauw หญ้าสีเขียว Het gras is groen Het gras is groen ดินสีน้ำตาล De aarde is bruin De aarde is bruin Meg ziet h De wolk is grijs. De wolk is grijs. Yangrot z i d e banden zijn zwart. De banden zijn zwart. Hima is die arai. Die i t Welke kleur heeft de sneeuw? Wit. Welke kleur heeft de sneeuw? Wit. Praatit heeft een kleur. Welke kleur heeft de zon? Geel. Welke kleur heeft de zon? Geel. Zom heeft een kleur. Welke kleur heeft de sinaasappel? Oranje. Welke kleur heeft de sinaasappel? Oranje. Cherry i l e k e u r Kleur? k l e k e u r Kleur? k e r Kleur? k l e u l e k l e Kleur? Kleur? k e u r k e u r k e u r k e u r k l e u l e l k e Kleur? k e e u r k e k e r k r Kleur? Kleur? k e e u r k e l k e Kleur? Kleur? k e l k e Kleur? k e e u r k e u e u e l Blauw. Welke kleur heeft de hemel? Blauw. Ja, misiaai, zie geel. Welke kleur heeft het gras? Groen. Welke kleur heeft het gras? Groen. Din misiaai, zie niptaan. Welke kleur heeft de aarde? Bruin. Welke kleur heeft de aarde? Bruin. m e a k me sierrijk, s i e r h o u Welke kleur heeft de wolk? Grijs. Welke kleur heeft de wolk? Grijs. Yangrot me sierrijk, sierdam. Welke kleur hebben de banden? Zwart. Welke kleur hebben de banden? Zwart.